1 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Oostenrijk zijn twee Nederlandse bergbeklimmers om het leven gekomen. De mannen van 50 en 52 jaar werden in hun tent op 3000 meter hoogte gevonden. Vermoedelijk zijn ze door een gasvergiftiging overleden. In hun tent stond een gasbrandertje. De mannen deden mee aan een expeditie bij een gletsjer in het Pietsdaal.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 En in het Isala ziekenhuis in Zwolle is een medewerker besmet geraakt met het coronavirus. Het ziekenhuis meldt dat de medewerker tijdens de besmettelijke periode niet heeft gewerkt. Hij zit in thuisisolatie. Het officiële aantal besmettingen in Nederland staat sinds gistermiddag op 188. En in de Verenigde Staten heeft de gouverneur van de staat New York de noodtoestand uitgeroepen. Dat deed hij vanwege het snel stijgende aantal besmettingen. Eerder hadden ook al de staten Maryland, Washington, Florida en Californië dat gedaan. In de VS staat het totale aantal besmettingen nu op 400. Er is veel kritiek op de aanpak van de federale regering. Die zou niet doortastend genoeg zijn. Voor de Russische ambassade in Den Haag zijn vanochtend 298 lege stoelen neergezet. Die symboliseren het aantal mensen dat is omgekomen bij de ramp met de MH17. De werkgroep Waarheidsvinding MH17 heeft de stoelen neergezet... uit protest tegen de houding van Rusland... dat alle betrokkenheid ontkent bij het neerhalen van het toestel op 17 juli 2014. Morgen is de eerste zittingsdag in het MH17-proces tegen vier verdachten. Het weer, bewolking en regen trekt van west naar oost. Vanmiddag klaart het vanuit het westen weer op. Wel blijft de kans op een bui. Het is 8 tot 10 graden. Het waait behoorlijk. Vanavond wordt het minder. Dit was het SOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeers Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Want ze zat, je schoot, shalalami, salalala. En je had ze, je sprood, shalamie, shalalala. Als een droom keek jij een lachend aan. Mijn hart ging snel in Ik was met een vriend op jou. En zag ik jou dan wie, dan zeg ik hier op.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 Het dan, sha la Ja, die weten hoe het kwam, sha la Want ze zaten geschoot, sha la la En je gaf zes, je die Als ze vroon, keek jij me.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 De zon in mijn leven. Door deze duiven zijn wij nu een paar, want zij brachten ons twee. sja la la la Omdat we zo benieuwdig zijn sja la la la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 In dat mooie kleine gouden medaillon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 Een wandelende maat en die zei me, gaat u dus maar mee hoor. Met een zwerver sprak zij, heb ik steeds medelij en daar heb ik een pracht van haar piebel. In haar huis aan die die ze lief en charmant, maar ze vroeg voor haar goedheid beloning. Toen ik zei, ik heb geen cent, kwam er reus van een ren. Wat moet jij bij mijn vrouw in mijn wonen? Zeg, kun jij me vertellen waar woon ik?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 Great, and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 Dat we een vleesig volk zijn, dat willen we weten La la la la la la, la la la la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 Intussen kan je nog een briefje schrijven, je koopt zonder gevaar. En voor je het bent gewaar, is nou je biefstuk in een wipje gaar. Doe het elektrisch, doe het elektrisch, dat is de grootste zaligheid. Licht en warmte krijg je nu voor een krats per kwu, doe het met elektriciteit.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 Joop de Knecht, ook uh, Toby Rix met de uh, nummer uit 1954. Maar eerst die Jan en Julius met cowboy en Billy.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 days and the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 Gevoelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willie Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gewoon voorplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdrager.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 Als die woning helemaal duiten, al is de huur wel 100 piek, je blijft een uur en uitgeluiden. De hak en nacht muziek, met wat op je raampozijn, leef je enkel in verrukking. Maar de komt de sleur en je goed humeur, raak in verdrukking. En alle van voor je buren, branden spoedig in paniek. klinkt door alle vier je muren, de hak en nacht muziek.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 Van overal en de drummer, die dan boven, de kruiden neer de smid, de kapper, spelen allemaal manjes, ja, zelfs de poesje maken, dat ja. Dag en nacht muziek. Of het nu ja, yes is, of het ja, een beetje ja, of klassiek. Het is niet langer te genieten. Dag en nachtmuziek, je leeft als in een heksenketel, maar eindelijk wordt je energiek. dan maak je zelf heel vermetto. Dag en nachtmuziek, met een oude bel en een saafstel en een gronde kurketrek. Met een een de rammelaar, een schaar, een toeter en een wekker En een drinken van wat glazen, zo de het artistiek De buren roepen in extase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 Daar zijn de appeltjes van oranje weer. dat zakken, sla een kistje in. Geld aan de droom, die staat er niet voor lauw. Nou. En van je hele ho, laauwen, dat moet maar weg. Van oranje weer, zien we een zaakjesje in. Geld aan de douw, die staat er niet voor lauw. En van je hele hola hou, moet maar in. En van je hele hola hou, er moet maar in. En van je hele hola hou, er moet maar in. Ze zijn nog eens zo fijn, als appeltjes van heen. En van je hele Van in van de Jordaan in onze enige Jordaan op die kleine plek zijn we al even gek, want er zal het hart van Mokelberg slaan.